Op de A44 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Oestgeest en Leiden Zuid 4 km file. En op de N14 Den Haag-Leidschendam tussen Den Haag-Mariahoeve en Afritvoorschoten 2 km file. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Be part of yourself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 Papito, adelante de mis ojos, een una bomba provocante. Esa boca linda, tu boca linda. Esa boca linda, een una bomba provocante. Esa boca linda, tu boca linda. Esa boca linda. Esa boca linda, un descaro, toma caliente. ¿Sabe que mi papito adelante de mis ojos, een una bomba provocante. Esa gente sabe que mi papito adelante de mis ogen, con una bomba provocante esa boca linda con una bomba provocante con una bomba provocante con una bomba provocante Tua boca linda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 Zoals Suave, een nos vamos pegando poquito a poquito, y es que sabe belleza...